Oh, my God. We Dit vrijdag is ochtend van voor de opgedragen. gedragen voor de overleden van de burg en Muller. De misuitzending van de KRO is bepaald bedoeld als stichting voor de thuis zittende zieken. Maar het is, is ook een grote onkosten onderhevig. En daarom worden de geloven en vriendelijk verzocht om bij het uitgaan van de kerk het offer te storten in de bus voor de K.R.O. in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Op het feest van heilig Sacrament is de les uit de eerste brief van de Apostel Paulus aan de Corinthiërs het tiende hoofdstuk, het 25e vers. Broeders, ik heb van de Heer zelf vernomen. Gelijk ik u ook heb meegedeeld, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd, brood heeft genomen en gedankt heeft en gezegd, neemt en eet, want dit is mijn lichaam dat voor u zal worden overgeleverd. Doe dit tot is aan mij. En zo ook de kerk na de naaltijd, zeggende, deze kerk, is het nieuw verbond in mijn bloed. Zo dik wilt gij die drinken zult, doet dit wat mijn gedachten is. Want zo dik wilt gij dit brood eet, en dan kan ik drinken, zult gij dan dood des Heren verkondigen totdat hij komen zal. Daarom die onwaardig dit brood eet, en dan kan ik drinken, zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des En ieder moet daarom zichzelf onderzoeken en zo van dit brood eten en van die kerk drinken. Want wie onwaardig dit brood eet en van het kerk drinkt, zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des heren. Het de Evangelie is aan de heiden van Johannes. Het zesde hoofdstuk, het zesde In die tijd sprak Jezus tot de scharen der Joden, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de Vader die leeft mij heeft gezonden en ik leef door de Vader, zo zal ook Hij die mij eet, door mij leven. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Niet zoals de vaderen het mannen hebben gegeten en gestorven zijn. Maar wie dit brood eet, zal leven in eeuwigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Hop met ons in het Allerheiligste. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het nu best soeper eum ad open de Een wolk ontrok hen aan hun ogen. Al dus in de handelingen der Apostelen het eerste hoofdstuk het negende treft. de gelovigen, de geloofde kerkvader Sint-Augustinus beschrijft ons het onzegbare geluk van onze stamouders in het aardse paradijs. In heiligheid en gerechtigheid geschapen, met genaden en deurden versierd, vervrijwaard van lichamelijk en zedelijke ellende onbekend met lage lusten en opstandige drichten, genoten zij bovendien de waarneembare tegenwoordigheid van God, zodat die Godverwantschap als een voorspraak was van hun eeuwig samenzijn met God in de hemel. Totdat de zonde kwam, en vervallen was de mens uit een adelstand, waarin hij onverdiend door God was verheven. En verloren gingen alle voorrechten, der oorspronkelijke gerechtigheid. En verbroken bloken werd evenwicht tussen natuur en bovennatuur. En geboren werd die raadselachtige twee spalt tussen hoger en lager beheren. En begonnen is die lange sleep van de jammelen met op een einde van de dood. Maar erger was dat de mens ook beloofd werd van Gods gemeenzame omgang zodat deze naar het woorden heide voor de mens was geworden een God van verre en vandaar in de mensenziel dat sterke verlangen naar Gods komen op aarde en vandaar het smeekgebed der profeten doodhemelen de van boven en gij wolken regen en rechtvaardigen. en zelfs de afgodendienst der heidenen maar wat is ze anders dan een kreet van de mensen ziel om God. En God heeft zich laten vangen door het verlangen van zijn schepsel. En begon weer te spreken tot een mens. En dat niet alleen. Maar hij die den zoon zijner liefde geboren worden uit Maria moeder Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En ziet, nog was de mens daarmee niet tevreden. En de verzochten kwam, namen o wiskundomene, Heer blijft bij ons, want zonder u kunnen wij niet leven. En ziet, hoe aan dit verlangen van de mensen, zich heeft God voldoening gegeven. En hoewel opgegaan tot zijn vader, wist Christus het middel te vinden, om zijn verblijf op aarde te bestendigen, en stelde zich daarom tegenwoordig, in de rijke gave ter eucharistie. Vandaar zingt wie dogezelle, God is daar. God voor wien al de engelen, God met lichaam, ziel en leven. God voor wien al de engelen beven, buigt u christenen, God is daar. Komt wel in de gelovigen. laten we ons nu enkel eens bezinnen op deze gedachte van Gods tegenwoordigheid in ons midden. En dan zeg ik, wat een zitterende bekroning van onze heilige godsdienst. Immers neem het heilige des altaars van ons weg. Maar wat zou ons godsdienstig leven dan aan gloed en warmte missen? Wild geen bewijs. Ziet, in de meeste plaatsen van ons land staan nog van die majestueuze kerken. Door het katholieke voorgeslacht gebouwd, maar later met de zogenaamde hervorming ons ontnomen. Wel nu, gaat er eens binnen en uw gewoed wordt bewogen door een pijnlijk gevoel van kilte en van leegte. En toch, dat was tijds anders. Er was een tijd dat het daarbinnen ruiste van hoger leven, dat er van die wanden leiding sprak de zielen, dat men bij het inkomen zijn ziel voelde te bevangen van heilige eerbied. Dat het overweldigd werd door de majesteit van Gods voelbare tegenwoordigheid. Het was toen er nog een altaar stond en Christus er nog woonde in het stille tabernakel. Maar toen de dagen kwamen van twijfel en van twaaming, toen werd de altaar een stuk gebeukt en toen werd de godslamp gedoofd en toen werd het tabernakel verwijderd. Toen werd Christus Eucharisticus verdreven uit zijn woning en bleef over een paleis zonder koning of beter gezegd het ledige graf van den Heer. met ons in het allerheiligste sacrament. En ik denk aan het woord van den psalmist. Dank God, want hij is u meer dan een God van Jacob, omdat wij we in werkelijkheid bezitten wat voor Jacob was, slechts een droombeeld. Er is geen volk dat zijn God zo nabij heeft als wij. Of zo goed hoe de apostelen van de hemelvaartberg konden terugkeren met grote blijdschap. Immers al was de heiland ten hemel gevaren. Zij voelden zich niet eenzaam en verlaten. Het klinkt hun nog door de ziel, zie ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding de Ze waren slechts door luchtige wolk van hem gescheiden. Inderdaad, tussen ons en Christus is slechts de wolk der grootsgedaamte. Zijn oog ziet ons dwars door die wolk heen, als wij verscheiden voor zijn tabernakel. Zijn oor neigt zich naar onze gebeden, Zijn hand strekt zich naar ons uit. Was er een muur of gordijn? Men kon spreken van scheiding. Maar nu, hij aan de ene zijde van die wolk en wij aan de andere zijde, noem dat geen scheiding. Want alles gaat er doorheen. Zijn liefde, zijn macht en zijn zegen. Maar breng dan de hulde van uw geloof en aanbidding zo dikwijls gij een kerk voorbij gaat. En bij het inkomen stel u dan onmiddellijk in gods heilige tegenwoordigheid. En laat het de lust zijn van uw hart om dikwijls te toeven in het huis des heren. Laat dit voor u zijn een veilige wijkplaats, een vaste burcht, een zalig toeverzorgd in dit jachtende en stormende leven. Men heeft enige jaren geleden van verschillende zijden geroepen. niet alleen s morgens, maar ook overdag de kerken open. Uitstekend. Want we gaan in deze wereld onder allerlei ellende gedrukt. We hebben te lijden van veel knellende banden. Laat iedere maar denken aan het eigen pak dat hij te dragen heeft. David noemde dit leven met recht een moeilijk pad in duisternis. Maar hoe nodig dan, dat we dikwijls gaan tot Jezus, die zelf ons uitnodigt, komt tot mij, die belast zijt en beladen, die onze ziet en hoort en kent, en die in staat is onze ziel te verkwikken. Welzalig, zingt de vondel, in zijn al ter geheimenissen. Welzalig, die het heigende verdriet naar deze troost en vaste vrijbrug vliegt. Wanneer uw macht van vijanden ontzeggen, is het veilig in Gods schaduw stil te leggen. Geen Gerubijn den vromen wisser dekt, dan Christus zelf, wiens vleugel wijder strekt. O zielen, die belaste zijt en belaan, hier is uw heil, aanbid dit hevel gedaan. Maar, en dit voornemen worden op deze heilige dag, gemaakt, zouden we alvast niet beginnen om tenminste iedere ochtend tot Jezus te gaan en zo mogelijk dagelijks het heilig misoffer bij te wonen. O, oh, wat Thomas A. Kempis zegt, het is zo klaar, maar ook zo waar. Als Jezus slechts op één plaats tegenwoordig was en het heilig misoffer er is dus plaats werd opgedragen. Met wat een geestrecht zouden de mensen heen stellen naar die uitgelezen plek om van Christus tegenwoordigheid te genieten. Maar nu op zoveel plaatsen geofferd wordt en Jezus altijd bij ons is, wat wordt dat geluk nog door weinigen gewaardeerd. Amen per omnia ofte cular se culohorum amam sobescum ad com bon spiritu tobo so in suum colta amam tot domino crucio sanguis dominou de Joh met Jus to ma, verred met Jus met taro. die simpel te bijkwagraat si als aagro. bi de Sankte Bart en om die puur en de terende domino Hello come by my loud to